Um parceiro para lá, Maria, um, Strong I see her face that's turned to ice And when she smiles she shows the lines of sacrifice And now I know what they say Say. Thank mm -hmm. you. Fijne kan dat met elke geur op de verschijnen kan. Hoe je nu ruikt en hoe je lacht en hoe ik me nu voel, prent het in mijn hoofd en druk het op mijn hart. Met jou, vanuit.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 in een volgjeren, ik niet. non so. die, die, die, die, die, die, die, spostamenti, quando die, die, me ne die, un po', con la stessa fantasia, la capacità di tenere ritmi in diavola, sia anche se poi è sei più la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 But you did and you fell hard on the ground GFN song yes.